8 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. De AWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid door opvriezing van de weggedeelten. Gisteravond werd het eerst glad in het oosten van het land... en de gladheid breidde zich daarna uit naar het westen. De AWB geeft de waarschuwing omdat veel mensen er waarschijnlijk geen rekening mee houden... en de straten er schoon uitzien. Ook vanochtend en vanavond kan de gladheid problemen opleveren. In Rotterdam zijn 84 appartementen korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand. Op de begane grond van het appartementencomplex aan de Laan van Zuid brak rond 1 uur brand uit. Vanwege de rook besloot de brand weer mensen uit hun huis te halen. In de loop van de nacht konden de meeste bewoners weer naar huis. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de opslagruimte van een supermarkt onder de woningen. Bij de brand in Rotterdam raakte niemand gewond. In de krant Bild am Zontaak doen honderd Duitse prominenten een beroep op Iran om twee journalisten vrij te laten. De journalisten van Bild zitten sinds oktober vast. Ze waren naar Iran gegaan om de zoon te interviewen van een vrouw die tot steniging is veroordeeld wegens overspel. Teheran zegt dat de journalisten toestemming hadden moeten vragen voor het interview omdat ze op een toeristenvisum het land waren binnengekomen. Eerder vroegen Duitse kerkleiders om de vrijlating van de journalisten. In het noordoosten van Australië is de eerste doden gevallen als gevolg van de overstromingen. Een vrouw van 41 werd uit haar auto gespoeld toen ze probeerde een ondergelopen weg over te steken. Na een nacht zoeken is haar lichaam gevonden. Een man van 38 die aan het vissen was, wordt vermist en is waarschijnlijk ook om het leven gekomen. De staat Queensland kampt met de ergste overstromingen in decennia... nadat er in een paar weken tijd enorm veel regen is gevallen. Zo'n 200.000 mensen zijn getroffen. Een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland samen staat blank... Het regent inmiddels niet meer, maar volgens de Australische autoriteiten duurt het nog zeker een week voordat het water helemaal is gezakt. Op Curaçao zijn twee Nederlandse militairen opgepakt die een speedboot zouden hebben gestolen om er een tochtje mee te maken. De militairen van 19 en 30 hebben de boot volgens de Marichose gistermiddag meegenomen. Later brachten ze hem beschadigd weer aan wal. Volgens de Marichose lijkt het erop dat ze ermee over een rot zijn gevaren. Vandaag beslist justitie op Curaçao of de twee militairen nog langer vast blijven zitten. De Egyptische president Mubarak heeft moslims en christenen opgeroepen... zich niet tegen elkaar, maar tegen het terrorisme te keren. Mubarak zei op televisie dat buitenlandse terroristen... achter de aanslag van vrijdag op een kerk in Alexandrië zitten. Hij belooft de daders te zullen straffen. Mubarak heeft erbij de steun aangeboden gekregen... van Amerikaanse president Obama, die de aanslag heeft veroordeeld. Ook verschillende Egyptische moslimleiders... inclusief die van de fundamentalistische moslimbroederschap... hebben dat gedaan. Bij een koptisch-orthodoxe kerk in Alexandrië ontplofte vrijdag een bom... toen duizenden kerkgangers het gebouw verlieten naar de nieuwjaarsdienst. Zeker 21 mensen kwamen daarbij met leven. Na de explosie raakten christenen slaags met de politie en met moslims. In Washington is korte tijd grote commotie geweest... toen het radiocontact met een vliegtuig verloren was gegaan. Het toestel dat een binnenlandse vlucht maakte was bijna bij het Ronald Reagan vliegveld. Dat ligt vlakbij het kapitool, de zetel van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het kapitool en omliggende gebouwen werden direct ontruimd en F-16 scheen de lucht in om het vliegtuig te onderscheppen. Maar dat bleek niet nodig. Na ongeveer een kwartier werd het radiocontact weer hersteld. De piloot had op zijn radio een verkeerde frequentie gekozen. Bij een gevangenisopstand in het zuiden van Engeland is grote schade aangericht aan de gebouwen. De gedetineerden vernielden ramen en stichten brandjes. Daardoor zijn zes celblokken, een paar ontspanningsruimtes en de postkamer in vlammen opgegaan. De onrust brak uit tijdens de nieuwjaarsnacht toen gevangenen weigerden een alcoholtest te ondergaan. Op dat moment waren er maar zes personeelsleden in de gevangenis aanwezig. Een speciale eenheid slaagde er gisteravond in om de opstand de kop in te drukken. Ook waren toen pas alle brandjes op het terrein geblust. Zo'n 150 gedetineerden zijn overgeplaatst naar andere gevangenissen in Engeland. De postcode kanjer van de postcode loterij is gevallen in Amsterdam. De hoofdprijs van 25 miljoen euro gaat naar mensen die meespelen met postcode 1019. Dat zijn de straten op het Canis M-eiland. Mensen met de winnende postcode 1019 LH verdelen 12,5 miljoen euro. En de anderhalf gaat naar deelnemers in de omliggende wijk met postcode 1019. Vrijdag wordt duidelijk hoeveel iedere deelnemer in de winnende wijk in Amsterdam per lot heeft gewonnen. Het weer vanochtend wisselend bewolkt, met vooral langs de kust kans op winterse buien. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 1 graden in het oosten en 5 in het westen. Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. Vandaag, eh, vandaag hoort u vroege vogels niet vanuit het kapitaal, midden in het bos in Schravenland, maar vanaf het mediapark in Hilversum. Zeg maar een soort bedrijventerrein voor radio en tv. Kijk hier, dit is echt asfaltgeluid. is een een schuifdeur. En natuur is hier dan ook ver te zoeken. Geen sporen van vossen, reeën, niet het gescharrel van een merel in de sneeuw, maar voor de portier hier die hier binnen zitten, die zitten een beetje naar die schuifdeur te staren. En voor alle anderen in Nederland die geen zicht hebben... op de winterse flora en fauna, is er hoop. Vogelbescherming en vroege vogels luiden het nieuwe jaar in... met beleefde winter. Beleefde lente kent u natuurlijk, webcams in de broedkasten van vogels. En dat gaan we nou ook zwinters doen. Een live-cameraverbinding met etende, badderende en vechtende vogels. Kun je ze zien vanuit je werkkamertje of achter je computer. Portier! Over vijf minuten gaan die camera's online. Kan ik naar binnen? Ja? ja. Echt. Ja, goedemorgen. Een geweldig nieuwjaar gewenst namens alle vroege vogels. En namens Lisa, die een paar dagen aan het uitblazen is. Ja, ik ben nu op weg naar het hart van het studiocentrum hier op het Mediapark. Ik door allerlei toegangssluizen met pasjes en... Oh god, het gaat niet open. Oh ja, het gaat In een soort sluis. Ik hoop dat de zender het blijft doen. Want hier maken we vandaag onze radio-uitzending. Nu loop ik de reusachtige nieuwsredactie op. Hier zit normaal het journaal. Eens kijken of er nou iemand zit. Honderden werkplekken. Ah, er lopen wat mensen. Er moet natuurlijk allemaal, altijd nieuws gemaakt worden. Bladen vol oude oliebollen. Kijk, en technisch is het natuurlijk allemaal perfect in worden. Daar is helemaal niets mis mee. Alles werkt hier. Maar ja, het is natuurlijk niet het bos dat u van ons gewend bent op zondagochtend. Het kapitaal in Schravenland. Nou, we zullen ons best doen om u er zo min mogelijk van te laten merken en voor genoeg afleiding te zorgen. Met twee gasten die regelmatig hun opwachting maken in ons programma. Karsveling, even kijken, zit hij er al? Volgens mij zou die er al zijn. Ah, ja, daar zit die Karsveling van uh, de Vlinderstichting... en Harvey van Diek van Sovon Vogelonderzoek Nederland. En straks in de tweede uur een hele bijzondere nieuwjaarsverrassing. Maar daarover zo direct meer. Tot tien uur zijn wij, ook in 2011, iedere week vroege vogels. Boop boop U hoorde het presto uit de symfonie in D-groot-opens 9 nummer 3... van de Duitse componist Friedrich Schwindel... uitgevoerd door de Dutch Academy Orchestra. Na het succes van Beleefde Lente van Vogelbescherming start Vogelbescherming een nieuw webcamproject Beleefde Winter. Vier camera's volgen twee maanden lang het wel en wee van vogels rond een voederplek en een vijver in de tuin van vogelliefhebber en natuurfilmer Luc Enting. En nu, op dit moment, gaan deze webcams online. Ik ga er gelijk even heen: beleefdewinter.nl. En ja, ik zie een enorme uh, silo met voeder. Ja, voeding erin. Ja, er zit ook. Ik zie iets bewegen of ik zie alleen maar een staart nu. Dan kan ik naar camera 3 en camera 2 en camera 1. Nou, het ziet er geweldig uit. Op dit moment zijn die camera's dus uh, online. Maar Jeannette Paramore ging deze week vast een kijkje nemen in de tuin. Luc Enting legde toen net de laatste hand aan één van de vier camera's. Eerst even de camera bij het wak even. nog een beetje fatsoeneren. Staat hij niet helemaal goed? Nee, deze die staat nog niet helemaal lekker. Hij kan ook nog wel een klein beetje naar, naar links. Dat zag ik net. Ik moet alleen dit, door die temperatuurverschillen, is het uh, een stukje hout wat ik voor de bescherming erop heb een beetje los gaan zitten. Zo. Nou. nou, ik kan nog een klein stukje naar voren, zie ik. Ja, want we zitten nog in de testfase, hè, zoals dat heet. Ja, we zitten okay. nog in de testfase. We kunnen nu nog steeds een aantal dingetjes uh, aanpassen. Nou, deze camera, die gaan, gaan we straks binnen even kijken hoe, uh, hoe die nu uh, eruit ziet. Ik ga nog een beetje, bij het wak, ga ik toch een klein beetje ijs weghalen. Okay. Zodat die vogels wat ook wat, wat een beetje kunnen badderen. Het is ijskoud dat water. Ja. Ik kijk ook iedere keer weer verbaasd op uh, hoe, uh, hoe die vogels in het ijskoude water uh, gaan badderen. maar als ik er met mijn vingers in ga om dat ijs eruit te halen, dan heb ik ontzettend koude handen. Dan denk ik van, oh, hoe, hoe doen die vogels dat? Maar daar hebben ze blijkbaar helemaal geen, geen last van. Ze hebben er gewoon behoefte aan zelfs. En ze drinken natuurlijk. Ze, ze, ze drinken, ze drinken. Nou ja, er, eigenlijk is er constant een vogel in beeld te zien. Zo graag uh, komen ze hier uh, drinken bij dit wak. Zo, nou, nu gaat, het, nu gaat het beter. Kijk, nu is het wak weer op de, op de grootte zoals het uh, gisteren was. En nu kunnen de vogels hier, uh, nou, mooi in gaan zitten badderen. Ja, nou, dit is dan een van de camera's, maar ja. er staan er nog een paar, hè? Ja, nou, dit is een beetje een zoekplaatje. Maar als je daar goed kijkt, ja. zie je daar onderaan de stam bij de voetentafel. Heel laag, een camera. Ja. Onderaan de tafel is een camera, die is op de voersilo gericht. En er zit in ja. de voertafel zelf een camera. Gaan we, er even, naar gaan we even naartoe. Hier staan we dan bij de voertafel. Een luxe uitvoering dit wel, hè? Het is een hele luxe uitvoering. Het is, al, een, het is, een, uitvoering. Het is een, een dak? Een, hij staat gewoon op een, op een houten boomstam. Heb je hem zelf en, gemaakt? Ik heb hem zelf gemaakt. Okay. Ja, hier hangt de camera onder. Die is heel mooi gericht op deze ja, grote vetbol eigenlijk. Een soort, soort vetkaas. Er kwam even een koolmees. Ja, er kwam even een koolmees. En, en, uh, ik, denk als we hier, ik denk als we hier heel rustig blijven staan... dat ze gewoon door uh, gaan met eten. <laughs> ze hebben natuurlijk veel behoefte nu. Ja. En er hangt een microfoon in... Uh, zodat mensen straks ook het, uh, het vogelgeluid nog kunnen herkennen. Hopelijk. Ja, want ze maken natuurlijk best wel uh, ja, wat lawaai. Uh. Er zijn uh, veel schermutselingen. Want het is hier uh, heel druk met vogels. Dat is ook, ja, het is ook hartstikke mooi om te zien... Uh, hoe die vogels, die kleine, die kleine mezen, heel parmantig zich verdedigen... ook tegen de andere soortgenoten. Dat kunnen mensen dan hartstikke mooi volgen, zo dicht erbovenop. Ja, naast jou staat Louis van Oort van Vogelbescherming Nederlands. Dat is wel een vogelparadijs hier, hè? Ja, het is echt ontzettend geniet hier. Ik ben enorm jaloers <laughs> op deze tuin. Nou stonden we er net binnen even te kijken... en ja. toen zag het hier bijna zwart van de vogels. Hè? Nu zijn ze natuurlijk even weg... Het zag letterlijk zwart, want ik zag twintig merels. En het waren heel veel mannetjes, want die, uh, ja. die, die houden lekker van knokken. Dus uh, ja, het was fantastisch om te zien. En uh, ja, als dit de voorbode is, en dat is het, van wat we de komende twee maanden te zien krijgen, wordt het echt ja, geweldig. Geweldig project. Ja, voortbordurend op het succes van Beleefde Lente, waarbij er dan camera's in nestkastjes gemonteerd zijn. Ja, precies. De Beleefde Lente die begint op 1 maart aan zijn vijfde seizoen. En uh, dat was en is zo'n overweldigend succes dat we dachten, daar moeten we meer mee doen. Ja, die behoefte van mensen om. Live naar vogels te kunnen kijken via webcams, die is zo groot dat we aan die behoefte tegemoet komen. <laughs> nou ja, het, is gewoon, het is gewoon een heel leuk project uh, dat vooral bedoeld is voor mensen om te genieten inderdaad, van vogels in, uh, in de tuin. Maar het is ook uh, voor een deel bedoeld om uh, mensen enthousiast te maken voor de nationale tuinvogeltelling. Die uh, vindt deze keer plaats uh, in het weekend van 22 en 23 januari. Want die camera's zouden dan moeten helpen om vogels te herkennen bijvoorbeeld? Dat en uh, sowieso om mensen enthousiast te maken voor tuinvogels. Wat, wat ze zelf kunnen doen om hun tuin zo vogelvriendelijk mogelijk in te richten. Uh, nou is dit wel uh, een, een echt paradijs, dus een ideale situatie. Maar ja, het kan mensen inspireren om, um, om daar naartoe te werken. Ja. Nou is het wel zo dat heel veel mensen, ikzelf natuurlijk ook, een voedertafel hebben... of een graansilo of een vogelhuisje. Dus ze kunnen gewoon in hun eigen tuin natuurlijk ook naar die vogels kijken. Waarom naar nou deze webcams? Ja, de ene tuin is de andere niet. Je zult met die beelden die we nu te zien krijgen met beleefde winter... dingen zien waarvan je denkt van, hé, dat, dat kan ik ook nog doen. Je ziet uh, in, in een, in een doorsnede tuin zie je uh, vooral veel koolmezen pimpelmezen en merels. Ja. Die zie je hier ook, meer dan zelfs. Maar je ziet hier ook uh, ja, toch wel leuke soorten als, als boomklever. Boomkruiper, denk ik, dat hier ook al. Uh... Ja, de boomkruiper, ja. De, de cape. Echt, ik moet toch gewoon naar binnen gaan, hè? Kijken ja, wat ze doen. Zijn alle ja. camera's uh, in ja, ik, orde? Ik ga doen, ja, de camera's die, die vind ik prima zo. Wat ik nog ga doen is even wat voer nu gooien en dan gaan we er en gaan we even genieten. Oké. Okay. Nou, even de camera opstarten. Nou, zo. Kijk, er zijn de vier camera's uh, okay, yeah. heel mooi te zien. Nou, de, de mezen die zijn alweer volop uh, op de vetkaas uh, aan het hakken. Nou, wat we hier gedaan hebben, dat is ook wel even grappig. Die, dit is een, een, een boomstronk. Die heb ik daar ook neergezet zodat de vogels erop kunnen gaan zitten. Maar die hebben we ook ingesmeerd met een soort vetcake. Dat is zo'n zo vetplak met zaden. Ja. En dat is ook ideaal voor bijvoorbeeld de grote bontespecht. Die daar ook uh, tegenaan kan gaan zitten. Maar je ziet dat de middels er nu ook al dankbaar gebruik van maken. En de mezen ook. En dit is net het voer wat we op de grond gestrooid hebben. Waar die middels nu ook uh, gebruik van maken. En wat er mooi is, is die onderlinge ge, ja, gevechten... die je ziet, uh, die merels die uh, tegen elkaar opspringen, elkaar wegjagen. Dat, dat gebeurt steeds van alles. Ja, het mooiste plaatje vind ik toch de voedertafel? Ja, de voedertafel is fantastisch. Ja. En uh, Vooral ook omdat uh, de camera er ook echt heel dicht bovenop hangt... en mensen ook uh, heel goed kunnen zi uh, zien om wat voor een vogel het gaat. Dat, dat is ook volgens mij wel fascinerend... dat je dat nu gewoon de hele dag live kunt meemaken... Hoe, uh... Hoe het allemaal gaat. Iedereen ziet dat wel in zijn eigen tuin. Maar om het van zo dichtbij en zo helder allemaal te zien, dat, uh, ja, dat is echt uniek. En dat kan dus nu, hè? vanaf vandaag na de uitzending? Ja, dan gaan de camera's open of naar nou, de camera's aanlopen, maar dan gaan ze online. En dan, uh, dan kan iedereen meegenieten twee maanden lang. 24 uur per dag staan die camera's aan. Maar ja, s'nachts gebeurt er niks natuurlijk. Er gebeurt wel degelijk wat, want uh, ja, je hebt natuurlijk ook zoogdieren. Die, die worden s'nachts vaak actief. Als de schemer overgaat in, in het donker, dan switch je de infraroodcamera's aan. Dan kun je alles perfect zien. Er, er woont gewoon een, een bosmuis hier in die tuin. Ja, die wordt actief in de nachtelijke uren en die, die kun je dus ook observeren. Dus ook s'nachts is het heel fascinerend om naar die camera's te kijken. En ik denk ook eigenlijk wel verslavend. Steven Koems speelde de Nocturne in A-groot van uh, Alexander Scriabin. Ja, en die website Beleefde. Lent, Beleefde Winter. Ja, moet oppassen. Beleefdewinter.nl. Ja, die is nu online. Die camera's zijn verschrikkelijk grappig. Ik zou er zeker eens een kijkje nemen. Ik zit nu ook te kijken. Ik zit een dikke merel. Ja, nu heeft hem vast zelf ook in die tuin. Maar als je het dan van zo dichtbij ziet, dat is toch wel heel erg leuk. Beleefdewinter.nl. We gaan naar de Venonlijn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, vogels. Heel veel vogels deze week op de Venolijn 035 035-6711-338. Bel dat nummer vooral eens in het nieuwe jaar. In wintersomstandigheden die vogels, maar hier en daar toch ook... met een vooruitblik op de komende lente. Luister naar onze samenvatting. Dit is de heer Buis uit Nijmegen. Zaterdag. Het is om 9 uur. 6 graden vorst, 20 centimeter sneeuw. Strak blauwe vrieshemel... Het eerste liedje van de zanglijster. Nel van der Heijden, Utrecht. Het is bijna niet te geloven, maar toen ik vanmiddag om een uur of vijf... moeizaam mijn weg probeerde te vinden tussen allerlei bulten sneeuw... en over stukjes ijs... is het bij ons vlakbij gewoon een merel te zingen. Wel zachtjes en korte liedjes, maar hij zingt... Dag, ik spreek met Ria van der Liet. Afgelopen maandag fietste ik op de Amsterdamse brug in Amsterdam... en vloog er een roerdomp over. Het was tegen half elf ochtends. Met Sylvie. Volgens mij gister de eerste zang Rotterdam, Beatrice. Hallo, met Greet Hoijmans uit Ruurlo. Het was al een groot feest bij ons aan de voedertafel... Met... Koolmezen, pimpelmezen, vinken, groenlingenmeels, heggenmussen, tortels, houtduiven, eksters en gaaien. En sinds gisteren, 28 december, is daar ook de cape bijgekomen. We vinden het geweldig. Hallo met Greet Bakker uit Zwolle. Tweede kerstdag wandelde ik iets aan de rand van de stad. En dan zag ik in het bedrijventerrein onder een brug een heleboel uh, meerkoeten wilde eenden, maar ook een fuut met twee jongen. En die jongen die waren als het, nou, als het snelst je kunt voorstellen aan het duiken. Alsof moeder zei, zorg dat je onder water blijft. Ik hoop dat ze de winter overleven. Met mevrouw Boon uit Goede Reden. Het is vandaag woensdag 29 december. En toen ik net buiten was om de bijna onstilbare honger van de vele uh, vogels wat te verlichten met uh, voer, zag ik de eerste vijf bloemen in de toverhazelaar. Werkelijk een prachtig gezicht. De hele boom staat daar popelen om te, te gaan bloeien. Tot zover de samenvatting van de meldingen die de afgelopen week zijn binnengekomen op onze Venolijn 035 6711 338. En blijf natuurlijk ook komend jaar bellen met dit nummer voor al uw meldingen van de eerstelingen in de natuur. Kars komt hier binnen met, met ja. bekers. En... Goedemorgen. He. Kopje chocolademelk? Uh, ja, een kopje chocolademelk. Heerlijk. Ja. Kars Velen van de Vlinderstichting is binnengekomen. Schenkt chocolademelk vandaag. Goedemorgen Kars. Goedemorgen. Um, ja, je bent van de vlinderstichting, maar vandaag niet, niet speciaal hier voor de Vlinders. Um, het is een... Dankjewel. Het is een actiedag in de natuur. Wat, wat gaat er gebeuren vandaag? Ja, de coalitie Hart voor Natuur. Dat zijn meer dan 25 uh, organisaties die met natuur en milieu bezig zijn in Nederland. Hebben vandaag een uh, actiedag georganiseerd tegen de bezuinigingen op de natuur. Of vooral tegen de extreme bezuinigingen. Hè. Er wordt 40% gekort op het natuurbudget. Uh, ja, en dat gaat gewoon... Uh, ja. Heel veel kosten en dat uh, willen we voorkomen. Wie zit er in die, uh, in die coalitie? Ja, ik kan ze niet allemaal opnoemen. Een aantal grote is misschien wel goed. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, vogelbescherming, uh, milieudefensie. Uh, natuurlijk de Vlindersdichting. Maar ja, en uh, de landschappen niet te vergeten, hè, de twaalf landschappen. Uh, het Groot's Natuurreservaat, uh, IJsselmeervereniging. Eigenlijk ja, een heel breed scala aan, uh, aan organisaties. Ja, al die ja. organisaties waar zoveel mensen in Nederland uh, lid van zijn. Hè? Ja, ja. Um, de, in heel Nederland gaan dingen gebeuren. Wat, wat voor zaken? Nou, uh, de beheerders gaan eigenlijk de mensen welkom heten in hun gebied. Meer nog dan anders. En nu hebben ze echt allemaal uh, warme chok. En op sommige plekken zelfs gluwijn. En uh, die wordt geschonken aan alle mensen die daar komen. En ja, mensen worden ook uh, geïnformeerd over wat er ja, met de natuur uh, te gebeuren staat. Ook in die terreinen. En het zijn dus meer dan 150 plekken waar mensen vandaag naartoe kunnen gaan... en op die manier ontvangen worden. Ja. Wat is het doel van die acties? Het doel is om uh, eigenlijk aan het Nederlandse volk duidelijk te maken wat er gaat gebeuren als deze plannen, hè, die 40% bezuiniging op natuur, als dat doorgaat, wat dat voor gevolgen zal hebben voor de natuur. Want we hebben als organisatie het een beetje het idee dat de mensen denken van nou ja, ja, eigenlijk dat het niet leeft bij de mensen. Maar er kan gewoon heel erg. Uh veel schade op gaan treden ja. als deze plannen doorgaan. Wat zouden uh, de bezoekers daar nou zelf van merken? Als die enorme bezuinigingen, 40 procent, uh, als, als dat doorgaat? Nou, die zullen zeker merken dat er uh, natuurwaarden zullen verdwijnen. He, er gaan soorten ja, die gaan gewoon verdwijnen als er niet goed beheerd kan worden. Maar ook heel praktisch, er zullen terreinen op een gegeven moment afgesloten worden. Als er geen beheer meer kan worden, plaatsvinden, dan worden terreinen gevaarlijk. Fietspaden en, en voetpaden die... Ja, die raken uh, vervallen. Uh, knuppelbruggetjes, ja, daar ga je doorheen zakken. Nou, beheerders willen niet het risico nemen hè, om allerlei uh, claims aan hun broek te krijgen. Dus dan gaan ook gewoon gebieden op slot. Maar, maar er is toch de, de, de laatste jaren juist ja, een enorme trend en beweging richting ruige natuur. Hè, struin natuur waar je weer doorheen ja, kan ja. banjeren en je lekker kan openhalen aan bramenstruiken etc. Dat is, dat is spannend, dat vinden we leuk. Dat ja. is ook leuk. Um, dat zou je toch denken, nou, bieden, gebieden mogen best verruigen. Ja, dat, dat is ook op zich geen probleem. En sommige plekken, juist die ruige plekken... zijn ook voor, voor soorten heel erg, heel erg van belang. Maar wat je wel ziet... is dat uh, ja, dat, dat het in de hand gehouden moet worden. Dus uh, als er alleen maar ruigte is... en zeker als dat uh, helemaal verbrandt, dan komen de mensen er ook niet meer doorheen. En ja, dat zie je wel. Die terreinen worden nu opengesteld. Mensen worden zoveel mogelijk uitgenodigd... die terreinen in te gaan. Maar wel... Ja, de beheerder moet daar wel wat overzicht over kunnen houden. Die moet wel, want die is verantwoordelijk, ook gewoon juridisch... voor als er uh, dingen misgaan. Ja. En als er van die GPS-mensen uh, ja, niet terugkomen... en daar als lijkje worden gevonden, ja, dat vinden ze ook niet leuk. Dus... Nee. Nou, nou werd heel veel van dat werk, wordt tegenwoordig uitbesteed... Hè, door, door de, de, de beheerders, de landschap of natuurmonumenten, ja. aan um, um, ja, mensen die in het veld werken, een soort aannemers. Um, is dan de verwachting dat er minder van dat soort mensen... aan het werk kunnen worden gezet? Dat denk ik zeker. Kijk, als er 40% wordt gekort, en dat is voor een deel op de ecologische hoofdstructuur, die gewoon niet wordt aangelegd voor een deel, maar voor een deel ook puur in beheergeld, ja, dan, dan zal daarin gekort worden. Er zullen minder boswachters komen, maar er zal ook minder werk worden uitbesteed en er zal dus ook, hè, bijvoorbeeld heideterreinen die we nu net de afgelopen 20 jaar mooi uh, weer open hebben gekregen, waar we de vergrassing aan het tegen uh, gaan zijn, ja, die zullen weer dicht gaan groeien en de, de beheerders zullen keuze moeten maken voor welk terrein ze dan misschien dat stukje hei nog willen behouden. En andere terreinen moeten ze zeggen van ja, laat dat dan maar gewoon Berkenbos of Dennenbos worden. Ja. En in sommige gevallen gewoon een hek ervoor en uh, verboden ja, toegang? Ja, dat, dat denk ik wel. Er zullen op een gegeven moment echt absoluut terreinen afgesloten gaan worden. Ja. Ja. Dat, dus, dat zijn dus de gevolgen voor de bezoekers, maar voor de natuur lijkt me dat helemaal niet verkeerd als een terrein wordt afgesloten. Ja, het, is, het is eventjes hoe je natuur ziet. Als, als je echt bos als natuur ziet, dan zal het waarschijnlijk alleen maar veel beter worden. Alleen heel veel natuur in Nederland die we nu nog hebben, dat is natuur die... Ja, dat is mensen-natuur en daar is ook het beheer noodzakelijk. Die heidevelden waar ik het net over had, als je daar niks aan doet, dan ben je... Ja, dan is dat binnen de kortste keren eerst een grasmat. En als je nog wat jaren wacht, dan komen de bomen erop en dan is het inderdaad bos hoogvenen, laagveengebieden, de grote vuurvlinder... om toch nog maar even een vlinder te noemen. hele zeldzame soort komt alleen hier in Nederland voor, die, die ondersoort. Als daar niet beheerd wordt, en zelfs als het twee jaar even niet beheerd wordt... dan zal zo'n soort verdwijnen. En niet alleen soorten verdwijnen, maar ook gewoon landschappen zullen verdwijnen... als daar niet voldoende in beheerd kan worden. Ja. Dan nog even die ecologische hoofdstructuur. Je noemde dat net al, wij hebben het er afgelopen weken ook vaak over gehad. Er is al zo lang aan gewerkt en nu zouden zou de, zou de we zou de het opeens uit zijn klauwen laten vallen. Ik hoor er ook wel om me heen van, ja, er is al zoveel uh, is er al aangelegd. Uh, vlinders en vogels, die vliegen toch wel over iets heen. Ja, maar dat, dat is voor een deel, deel ook zeker het geval, maar ja. voor een deel ook niet. En als je juist die ecologische hoofdstructuur is bedoeld om gebieden met elkaar te verbinden. En als je dan stukjes aanlegt en delen aanlegt maar 50%, 51% is nu klaar, maar niet het afmaakt... Ja, dan is die verbinding die is er niet. Dus wat dat aan gaat, is, is het ja, van belang. Je kunt best erover praten van, hé, hey, is alles even belangrijk? Zijn alle uh, verbindingen even belangrijk? En kunnen we niet zeggen van, nou, de echt urgente gaan we nu wel aanleggen. Anderen zetten we even in de ijskast. En misschien over vijf jaar, als er weer geld is, pakken we die op. Maar wat er nu ja. gebeurt, is dat het totaal gestopt wordt. Ja. En dat is, dat is funest. V vandaag dus een grote actie om veel mensen uh, warm te krijgen. Um, zijn jullie niet te laat? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, uh, het is altijd nou, van belang... Te laat, uh, zijn jullie niet laat? We zijn laat, absoluut, ja. En dat mogen we onszelf verwijten. En het Natuurmonument heeft natuurlijk een petitie gehad. Vogelbescherming heeft een terugfluitactie gehad. Maar we zijn eigenlijk niet... De als... cultuur hebben we gehad. Juist. Dat heeft iets opgeleverd. Want de ja. Eerste Kamer heeft besloten dat we een ja. half jaar uitstellen. Nee, absoluut. We zijn laat. Maar we zijn gelukkig nu wel met 25 organisaties... met ja, die anderhalf miljoen mensen vertegenwoordigen... zijn we nu in actie gekomen. En ja, er komen ook nog Provinciale Statenverkiezingen aan. Ook daar is natuurlijk nog van alles mogelijk. En ik denk ook dat het heel verstandig is om alle mensen in Den Haag duidelijk te maken... van ja, heel veel Nederlanders zien dit absoluut niet zitten. En die, die zien wat voor gevolgen dat gaat hebben voor de natuur. Ja, ja. Nou ja, we zeiden het net al, veel mensen in Nederland zijn lid van natuurorganisaties. Bijna 4 miljoen, dat is enorm. Laten we hopen dat ze zich allemaal laten horen de Juist, komende ja. tijd. Vandaag dus die grote actie. Waar, waar ga je zelf heen? Ik ga zelf naar Doldersummerveld, dat is in Drenthe. Een uh, vlinderreservaat, er zullen geen vlinders zijn. Maar ik ga er wel vertellen over ja, wat voor gevolgen uh, deze bezuiniging hebben voor die vlinders. Maar er zijn op 150 locaties in Nederland... Uh, zijn de boswachters uh, met gluwijn en chocolademelk paraat. En uh, op de Schelling gaan ze zelfs mobiel. mensen gaan uh, over het eiland heen met uh, een mobiele chocoladekraam. En overal waar mensen zijn, daar okay. gaan ze het chocolade uitdelen. Ja. Twee uur zoom gaan ze met een schaapskudde... met muziek op pad, met een hele stoet. Dus ja, we zijn van alles mogelijk. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. We steunen jullie, Kars Veling van de Vlinders Stichting. Veel plezier ook vandaag. Dank je wel. Ja. Uh, we gaan even naar het nieuws. Gelezen door Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal. In Spanje gelden vanaf nu veel strengere regels tegen roken. In geen enkele openbare ruimte mag nog worden opgestoken, zoals in cafés en restaurants. Roken is nu ook verboden in de buurt van ziekenhuizen, op schoolpleinen en tijdens tv-uitzendingen. De Spaanse regels zijn strenger dan in sommige andere Europese landen, omdat nergens rookruimtes zijn toegestaan. Rusland is begonnen met de levering van olie aan China via een pijpleiding Die loopt van Siberië, in het oosten van Rusland, naar het noordoosten van China. Tot nu toe kreeg China de olie uit Rusland over het spoor. Door de leiding die nu operationeel is, kan er veel meer olie naar China worden geëxporteerd. Europa kreeg al zijn Russische olie via een netwerk van pijpleidingen. In het Noordoosten van Australië is de eerste doden gevallen als gevolg van overstromingen. Een vrouw werd uit haar auto gespoeld en verdronk. In de staat Queensland is in korte tijd enorm veel regen gevallen. En in de krant aan zondag doen honderd Duitse prominenten een beroep op Iran om twee journalisten vrij te laten. De verslaggevers van Bielt waren naar Iran gegaan om de zoon te interviewen van een vrouw die is veroordeeld tot steniging. Volgens Iran hadden de journalisten toestemming moeten vragen voor dat interview. Dat zijn de hoofdpunten van dit moment. Het Weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het wisselend bewolkt en drijven er vanuit het Noordwesten buien over het land. De buien bevinden zich voornamelijk in de kustprovincies en hebben soms een licht winterse lading. De luchttemperatuur ligt alleen in het zuidoosten onder het vriespunt. Aan zee dooit het 2 tot 3 graden. Het verkeer moet de komende uren toch oppassen voor gladheid door ijzel of opvriezing. Vanmiddag houdt de buiigheid aan. Verder is het wisselend bewolkt met ook ruimte voor de zon. De temperatuur loopt uiteen van 2 graden in het zuidoosten tot 6 graden in het westen. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht het te weinig. De temperatuur daalt waardoor de kans op gladheid weer snel toeneemt. Door de koude ondergrond in combinatie met de verwachte neerslag is er kans op ijzel. Vannacht daalt de temperatuur enkele graden onder het vriespunt en door de afzwakkende wind kan een lokale misbank ontstaan. Morgen is een herhaling van zetten, wisselend bewolkt en vooral in de kustprovincies kans op een bui. Tussen de buien door ook ruimte voor de zon. Het wordt morgen 2 graden in het oosten en 5 aan zee. Daarna wordt de koude kant geschoven en zien we de temperatuur geleidelijk wat stijgen. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Ik zit nog een van de heerlijke chocolademelk van uh, uh, Kars Veling. Um, uh, Kars vertrekt nu naar het uh, Doddersummerveld. Daar schenk jij choco uh, en gluwijn vanaf twee uur, Kars? Ja, vanaf 2 uur. uur. Uh, wilt u zelf naar buiten, doe dat vooral. Uh, uh, ga op die uh, actielocaties af. En de hele lijst met locaties die vindt u op onze site. De actie heet Hart voor Natuur. En uh, kijk op voegvogels.varen.nl voor alle locaties. Locaties. Goed, uh, half negen geweest. Vier over half negen inmiddels tijd voor onze columnist. Geen nieuwe dit keer, maar een die heel regelmatig zijn verrassende waarnemingen en gedachten met ons deelt. De conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Te weten. Marjoleine de Vos. Kees Moelieker. En dit jaar evolueert Kees Moeilijker van graag geziene gast tot maandelijkse bezoeker. Iedere vier weken gaat hij ons trakteren op zijn, ja, zijn bijzondere en soms bizarre oprispingen. En dat alles onder het motto uit de koker van Kees. Hoe is het om een vleermuis te zijn? Het jaar van de vleermuizen is aangebroken. Uitgeroepen door de zoogdierenvereniging. om, citaat uit het persbericht... Aandacht te vragen voor deze voor veel mensen onbekende, mysterieuze... maar wel beschermde en uiterst nuttige vliegende zoogdieren. 2011 is niet alleen in Nederland, maar in heel Europa het jaar van de vleermuizen. Dat is slim. Niet de wolf in Duitsland, de zwarte rat in België, de bruine beer in Spanje... en de reilmuis in Frankrijk. Nee, overal de vleermuis. Anders krijg je zoiets vaags als het biodiversiteitsjaar... dat gelukkig nu achter de rug is. Ik doe graag mee aan vleermuispopularisering en heb daarom uit het afgelopen jaar twee opmerkelijke wetenschappelijke vondsten voor u. Ongeveer 350 van de 1100 soorten vleermuizen die we wereldwijd kennen, eten fruit of nectar in plaats van insecten. Deze zogenaamde fruitvleermuizen leven voornamelijk in de tropen. Ze eten overrijp rottend fruit dat wel tot 5% alcohol kan bevatten. Canadese onderzoekers vroegen zich af of zo'n hoge alcoholconsumptie... hun vliegkunst en echolocatie niet belemmerd. Ze voerden vleermuizen met suikerwater... of met suikerwater waar alcohol aan toegevoegd was... en lieten de proefdieren los in een vliegkooi met obstakels. Alcohol in de bloed of niet, alle vleermuizen namen de hindernissen moeiteloos. Kennelijk is de alcoholtolerantie van fruitvleermuizen zo hoog... dat zij zonder problemen rottend fruit kunnen eten. Dankzij deze aanpassing hebben fruitvleermuizen de beschikking over voedsel... dat vogels onaangeroerd laten omdat ze er dronken van worden. Daar heb je wat aan als vleermuis. Opzienbarend was de ontdekking dat vleermuizen liefhebbers zijn van fellatio. Let wel, het gaat hier niet om een muziektempo, zoals Allegro of Adagio... maar om orale seks waarbij het mannetje de ontvanger is. Dergelijk gedrag was alleen bekend van mensen en mensapen... als onderdeel van seksueel voorspel... Bij vleermuizen is falatio echter vaste prik tijdens de feitelijke paring. Dat zit zo. Vleermuizen doen het in de lepeltjespositie. Mannetje achter en hangen daarbij ondersteboven. Het wijfje buigt als zij gepenetreerd wordt naar boven... en likt af en toe de schacht van het geslachtsorgaan van het mannetje. Vleermuizen doen dat niet voor de lol. Ze hebben er baat bij, want, zo bleek uit onderzoek... Eén seconde zorgt ervoor dat de paring zes seconden langer duurt. En dat vergroot de kans op bevruchting. Laat de acrobatiek maar achterwegen op deze vroege zondagochtend. Bij mensen is dit standje volgens mij onmogelijk. De Amerikaanse filosoof Thomas Nagel stelde in 1974... een van de meest intrigerende vragen over het menselijk bewustzijn en voorstellingsvermogen. What is it like to be a bed? Hoe is het om een vleermuis te zijn? Misschien weten we dat als het jaar van de vleermuizen weer ten einde is. een S-groot van Frederik Chopin, uitgevoerd door Vladimir Ashkenazi. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa wordt 2011 het jaren van de vleermuizen. Later dit jaar komt de Zoogdiervereniging met een campagne rondom deze bedreigde soort. Maar Rijkswaterstaat in Noord-Holland neemt alvast een voorschot. Net zoals Kees Moeilijker dat net deed. Want wat doe je met een oud gebouwtje in een viaduct... dat vroeger diende voor zoutopslag, maar dat nu leeg staat... Tja, dat maak je geschikt voor vleermuizen. Rijkswaterstaat heeft bij Uitgeest een nieuwe zoutopslag gebouwd... en in overleg met Landschap Noord-Holland wordt de oude ruimte nu ingericht... als winterverblijf voor vleermuizen. Rob Buiter is bij de werkzaamheden gaan kijken met Jelle Harder... van Landschap Noord-Holland en met Chris van der Geest van Rijkswaterstaat. Hier binnen is het iets rustiger, de trein raast er langs, het verkeer raast er overheen, ook over ja. de A9. Ja. Maar dit is de bunker, dit is eigenlijk een gebouwtje wat een beetje een onderdeel is van het viaduct, hè? Ja, het zit echt helemaal ondergebouwd. Deze bunker is een oude zoutbunker, die werd dus door Rijkswaterstaat in het verleden gebruikt voor zoutopslag, maar dat is dus niet meer nodig. Vandaar dat de collega's hier nou druk aan het werk zijn, nou even erbij kijken wat ja. ze nou allemaal erop aan het timmeren zijn. Mooie planken met uh, gaaswerk uh, erop? Ja, het is een soort uh, fletje voor uh, vleermuizen. Dus, uh, ze worden tegen de muur aangespijkerd en er komt een soort uh, kleine sleuf tussen de muren en de plank waar ze achter kunnen kruipen. Kijk Als je je hand eronder steekt, kun je voelen dat oh, ja. uh, ze is een ruimte uh, kunnen ze wegkruipen. Een mooie vure plank die, die ja. net iets van de muur afhangt. Een centimeter of 2,5. Een ja. lekkere ruwe plank. Uh, ja, het is onbehandeld hout. Dus het, uh, ja. Ze kunnen het met hun pootjes goed en met de nagels hou uh, vast. Dat is een beproefde recept jelle. Ja, dit is dit heel vaak al gedaan. En uh, Michiel Degening, onze voorman, uh, die is daar heel bedreven in allerlei bunkers en uh, ijskelders worden op deze manier te bewerken. Dat doen we al jarenlang. En uh, ja, het werkt gewoon. Je ziet het ook uh, als je allerlei rapporten opzoekt op internet bijvoorbeeld. Uh, veel bunkers in de, in de duinen hier in Noord-Holland. Uh, die worden op deze manier uh, vaak ingericht. Is zelfs een ja. Heeft het denk ik dat ze daarin naar zitten ook. In die spouw. En dat is natuurlijk voor de tellers weer minder, want uh, daar vinden ze het niet. Oh, je hebt er ook een, een steen eruit gehaald. Uh, de, dus de, moet, de bunker zat helemaal dicht, dus er moesten openingen gemaakt worden waardoor de vleermuizen binnen konden komen. Dus de, Weg, de, de, de spouw ingruiven. En dan zijn ze onzichtbaar voor de tellers. dat ja, zou nou, kunnen dat, dat ze hier... Probleem, Jelle. Nou, geen probleem hoor, als die vleermuizen maar een plek hebben. Ja. Maar... Ja, maar dan kun je niet de vinger aan de pols houden hoe het ja, wordt gebruikt. Ja, kijk, als je op een gegeven moment doorkrijgt dat ze in die spouw zouden zitten. En ook als je het niet ziet, dan kan je nog ja. zeggen we gaan er eens een keer naartoe. Deze en tegen de avond gaan we er als ze uit zouden vliegen. Hè, gaan we erbij zitten met de beddetector. En dan kunnen we alsnog kijken wat er in of uit gaat. Maar de bedoeling van deze plek is eigenlijk dat de vleermuizen hier in winter verblijven hebben. Dus, uh, in oktober zo ongeveer, is het uh, gebruikelijk dat ze naar dit soort plaatsen toe gaan. En dan zo'n beetje in maart weer uitkomen. Ondertussen dus... wordt er uh, geschoten met niet-pistolen om uh, de volgende planken klaar te maken. Hoeveel meter gaan jullie dat ophangen? Nou, bij elkaar is het ruim 40 meter. Kijk, eigenlijk, uh, eigenlijk spelen hier drie uh, dingen die we willen aanpakken. Uh, de eerste is zeg maar, dat we het gebouw toegankelijk maken voor vleermuizen. Dus daarom zijn we in de. Uh, uh, muren een paar gaten gemaakt, paar stenen uitgehaald. En, nou, en zelfs in zo'n zo enorme muur, zo'n klein gaatje, dat weten ze te vinden. Hè? Dat weten ze te vinden, ja. Dat is altijd heel verrassend. Hè? Ja. Bedoel, wat dat betreft zijn dieren ontzettend slim en letten ze altijd op... Van ...waar zijn de goede plekken om te overleven. En het tweede wat we doen dan, is dan schuilplaatsen voor de winter. Hè, dat ze daar uh, veilig en rustig onder kunnen gaan zitten, achter gaan zitten. En het de derde, uh, dat speelt in allerlei bunkers en grotten. De vochthuishouding is daar uh, belangrijk in. En vleermuizen hebben het liefst dat het redelijk vochtig is. En waarom dan? Nou, dan krijg je dus dauwdruppeltjes aan, uh, aan hun lichaam, ja, aan hun vacht. En die dauwdruppeltjes, die likken ze op. Hè. Dan hebben ze dus een beetje water, dan hebben ze iets te drinken. Dus dat is het meest ideale. Nou, je hebt ook plekken waar ja, dat vocht er niet is. En dan toch zitten daar in die drogere ruimtes ook uh, graag vleermuizen. Nou, hier uh, in dit gebouw zijn een paar uh, regenwaterafvoerpijpen. Die komen vanaf de snelweg. Ja, dat zijn nu al aan het... Uh... Ja. Zagen geweest laten uh, zien dus, uh, Ja, dus die zitten daar dus al daar uh, heel lang. Ja, ja. en Toen wij hier voor het eerst in uh, deze bunker kwamen, zagen we dat er dus wat, wat water uitgelekt was. Ook. Toen dachten we, oké, okay, die werken dus nog. Maar goed, we hebben een proefzaag uh, gemaakt. En toen bleek dat die buiten dus helemaal vol met grond zitten. Dus dat is waarschijnlijk vanaf de weg bovenaf er allemaal langzaam ja, is er alle, in ingezakt. Uh, het zit dus helemaal pijt, vol. Ja. En uh, ja, wij mogen niet boven op de snelweg komen natuurlijk. En eigenlijk hebben we dat vorige week pas ontdekt dit. En Rijkswaterstaat die gaat nou onderzoeken of uh, van bovenaf er nog een opening is die we kunnen doorspuiten, zodat we alsnog dat in orde kunnen brengen. Wat voor vleermuizen verwacht je hier nou, Jelle? Ja, nou wat je. Op andere plekken dan zie je in de omgeving is uh, dat je watervleermuizen hier kan aantreffen. Eh, dat is de verwachting. En grote oorvleermuizen. En dit hier verderop zag ik toen ik aankwam rijden ook al een, een de licht in plas hier. Hè? Ja, dat is juist het aardige. Kijk, hier uh, aansluitend aan het gebouw zelf zijn een aantal uh, bomenrijen, bomenzingels. Maar ook watergangen die van een paar kanten hier naartoe komen. En via dat water kunnen vleermuizen, watervleermuizen met name dan... Hier makkelijk naartoe vliegen. Hè? En van hieruit ook als ze gaan fourgeren van de zomer dan bijvoorbeeld. Dan zijn dat hun uh, verbindingswegen naar de fourigeerplekken toe. dus eigenlijk gewoon een ideale locatie. Ja, dus het is een uh, hele aardige plek, ja. ja. En er uh, ja, komt hier geen mensen natuurlijk verder. Het is uh, ja ondanks het verkeerslawaar is het een, een rustige plek, zeg maar. En uh, ja, wat je in heel veel van dit soort locaties hebt, is dat er ook vlinders gaan zitten. En nachtvlindertjes en dag, uh, dagvlinders. En moet je vooral denken aan roesjes. Dat is een soort bruinachtig klein vlindertje. Kom je veel in, in bunkers tegen dan. Uh, maar ook uh, dagpauwoog en kleine vos bijvoorbeeld. Dus de overwinterende soorten. Ja, ja precies. Die dus uh, dit soort schuilplaatsen ook nodig hebben om die winter door te komen. Ja, Chris van de Geest van uh, Rijkswaterstaat dit is wel. Uh... De betere anti-kraak als je een pandje hebt leegstaan. Uh, zo, zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja. Anti-kraak door vleermuizen. Stopt er gaat alweer op een, een volgende grote plank oh, omhoog. Ongette. Die laat recht omhoog. Ja. En, Dat verrecht omhoog. Aan de zolder ook uh, wat uh, voorzieningen te bevestigen. Nou, als je het uitdrukt in, uh, in, in planklengte, dan, uh, dan is er voor honderden vleermuizen plek... Uh, maar ik ben ook zelf benieuwd of ze er ooit komen. Uh, voor ons is het nou ja, meer een soort win-win-situatie geweest. De ruimte is beschikbaar, het wordt kunt niet gebruikt. Mee. Nee. Uh, landschap Noord-Holland uh, heeft een wens. Nou ja, we hebben elkaar gevonden. En uh, nou ja, Ideaal. De vleermuizen blij. Uh, wij blij. Het gebouw heeft nog een functie. Ja. Ja, want de bunker is gewoon een integraal onderdeel van het viaduct, dus uh, ja, afbreken, ja. afbreken is natuurlijk ook niet bij. Als je nee, er is, aan hebt. is absoluut geen optie. Uh, dus wat dat betreft, uh, ik zei het net al, iedereen blij. Ja. Dus, uh, ik ben zeer benieuwd. De locatie of de omstandigheden lijken in ieder geval uh, perfect. Uh, ja, nu is het aan de vleermuizen. Wanneer verwacht je de eerste? Nou ja, kijk, als het allemaal mee zit, uh, dan gaan eind uh, volgend jaar, uh, zo tegen september-oktober, dan gaan de, de Vleermuizen hun schuilplaatsen opzoeken. Oh, dus eigenlijk en... ben je nu al te laat. Uh, ja, te ja, je zeggen voor dit ja. seizoen. Je zou kunnen zeggen, we zijn erg op tijd voor volgend jaar. Het ja, is ja. dus gewoon een <laughs> geldkwestie van wanneer was dat geld beschikbaar om te zeggen oké, okay, we gaan daadwerkelijk uitvoeren. En, uh, maar het is niet dat hier volgende week al de eerste vleermuizen opkomen. Nee, dat lijkt me sterk, mee. want het, het is nee. gewoon geen geschikt weer voor vleermuizen nee, nee, om te nee, gaan publiceren. Nee, nou, nou, nou. nee, dus uh, nee, die kans is heel klein. Misschien dat we uit nieuwsgierigheid gewoon uh, in maart eens een keer gaan kijken en uh, ja, zien hoe het er dan bij staat allemaal en of er wat te ontdekken is. Maar je kan bijna zeker zijn dat er dan niks te zien is, maar ja, de nieuwsgierigheid wint, wint het altijd. Ja, hè. Je trekt wel aan de bel, hè? Als, je wat ziet. Hey, als we wat ja. zien, dan, uh, ja, dan komen we weer terug bij jullie. Hoorde de wals in G. Groot voor viol en piano van de Noorse componist Christian August Sinding, uitgevoerd door Henning Karageroet viool viol en Christian Ila Hadland op piano. 2011 wordt niet alleen het jaar van de vleermuizen, maar ook het jaar van de boerenzwaluw. En daarom nemen we u straks na negende mee in een soort hoorspel op voorjaarstrek met de boerenzwaluw. Vanuit Namibië, 8000 kilometer naar Nederland. Heel erg leuk, blijf vooral luisteren. Dat zenden we uit van 9 tot 10. Maar eerst praten we over het jaar van de boerenzwaluw met Harvey van Diek van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Harvey, goedemorgen. En goedemorgen. Goedemorgen. Um, Waarom hebben jullie samen met vogelbescherming 2011 uitgeroepen tot het jaar van de Boerenzwaluw? Nou, we hebben elk jaar een, een jaarsoort. En elk jaar met vogelbescherming. En uh, dit jaar bedachten we, we moeten eigenlijk iets met de doen, omdat het daar eigenlijk niet iedereen me kent hem. Het is een hartstikke geweldige voorjaarsgast. Uh, maar. Uh, ja, wat weten we eigenlijk van? We weten er redelijk wat, wat van, maar het gaat eigenlijk best wel slecht. Sterker nog, hij staat op de rode lijst. En waarom gaat het zo slecht met Nou ja, er zijn alle factoren... Of hoe voor het komt natuurlijk... het dat het zo slecht met gaat? Nou ja, uh, het boerenbedrijf is natuurlijk... het is echt een soort van, van boerenland, dus echt uh, zit bij boerderijen. Nou, de boerderijen zijn natuurlijk uh, steeds minder geworden de laatste jaren. Uh, gaslanden met, uh, met, slot, uh, met slootjes waar voldoende voorwaardig is. Ze zijn steeds minder bruggen zijn weggehaald. Uh, de boerderijen worden steeds meer afgesloten. Dus de boer, uh, boerzwaluw kan niet echt concreet meer broeden... in, in in, de, in, de, in de schuren. Want, want dat, dat alle... heeft hij nodig? Open dat, ja, dat, schuren? Ja, ja open om lekker in en uit te kunnen vliegen met een, ja, een, uh, toch een, uh, een uh, nest onder een, bij een balk, dus waar hij niet uh, door huismussen of de andere, andere vols in beslag genomen wordt. Dus hij moet in en uit kunnen vliegen. Nou, het zijn alle factoren. Er zijn gewoon minder insecten voor de, voor de boerenswaluw voorhanden. Dus hij is het gewoon zwaar. Je, je noemt een aantal dingen. die uh, uh, Bruggen en, en schuren, dat is allemaal uh, bebouwing. Dat is nest, ja, nest voor de ja, ja Komt ja. een boerenswaluw dan niet voor in het in in Het echte wild waar geen bebouwing is, uh, we, nou wel een, misschien natuurlijke plekken wel waar waar iets van stenen en zo zijn, maar ze zijn natuurlijk wel echt. Het is echt net zoals huiswaarding bijvoorbeeld, echt een soort die met mensen hoort en echt bij het boerland hoort en bij koeien hoort en bij slootjes en bij mest en bij een modder waar ze hun uh, modder kunnen uh, voor, voor het nest kunnen verzamelen. Ja. Dus ze, ze zoeken toch wel de menselijke omgeving op. Ze dus zit niet in de stad, het is echt een, een plattelandsvogel. Uh, maar ze hebben dus wel uh, die ruimte en die rust nodig om te kunnen boeren. Ja, dus wel bebouwing, maar ook weer niet niet veel. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En al die stallen die tegenwoordig helemaal dichtgeplakt worden... Ja, allemaal de, voor de, hygiëren de, natuurlijk. Ja, precies. En, ja. Dus dat is wel een klap geweest voor, uh, voor de boerenzalen, ja. Ja. ja. Um, wat, wat maakt de soort nou zo bijzonder... Nou ja, eigenlijk als je iedereen vraagt, noem eens een paar vogelsoorten. Nou, 9 van de 10 dat de mensen zeggen een ijsvogel of een ooievaar. Maar ook heel vaak een boerenzwaluw. Het is natuurlijk een soort die, uh, die heel veel die wat, wat een voorjaarsgevoel oproept bij mensen. Ik bedoel, ja, als vogelaar wil je uh, eind maart. wil je eerst de boerenzwaluw gezien hebben. Want ja, het is zo'n vrolijk gekwetter. Ja, je hoort ja, op de achtergrond. Het is geluid. Het is zo'n vrolijk gekwetter. Iedereen kent de boerenzwaluw. Dat hoort zo bij Nederland. Wat is dit voor uh, roepje? Wat? Het is een zangetje die ze heel vaak uh, op het moment dat ze vlak bij vlakbij het nest zitten of een, bijvoorbeeld een draad, dan zitten ze lekker te zingen en dan proberen ze het vrouwtje te lokken. Ja. Nou is het bijzonder dat hij altijd uh, terugkeert naar de, de plek waar hij geboren is. Hè? Ja, en dat is ook echt precies. Precies, bijna hetzelfde, letterlijk hetzelfde nest. Ja, dat is uh, echt een... Uh, er zijn misschien wel meer soorten die dat doen, maar de boer Zwaai is het echt bekend. Ja, dus onderzoek van uh, onder andere Benny van der Brink is bekend geworden dat ze dus uh, met allerlei onderzoek... dat ze exact dezelfde plek terugkomen waar ze geboren zijn. Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk voor een boerzwaling. Ja. Dus je vliegt 8000, 10.000 kilometer naar het zuiden. En dan overwint je daar als het een beetje mazzel is en je overleeft het. En je komt terug en je hebt hier een geweldige toekomst voor je, voor de jongen. Hoe doet, eh. hij, hoe doet hij dat? Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk van die raads van de, van de vogelmysteries uh, die nog niet opgelost zijn. Met navigatie en dergelijke. Ja, ze hebben blijkbaar in, in, ingebouwd iets waardoor ze dus terug kunnen keren op een, op een plek waar ze geboren zijn. ja. En als die nou, want een, een, een paar plant zich voort. Hoe groot is zo'n nest? Ja, vier tot vier, vijf jongen. Drie, vier, vier, hoeveel, vijf nesten, hoeveel nesten in het Nou, dat, dat is wat leuk wat we dus proberen dit jaar het onderzoek wat meer uh, helder te krijgen. Uh, ze maken ook wel tweede, tweede lexels, maar de vraag is natuurlijk... hoe succesvol zijn die tweede lexels? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En uh, we kijken dus uh, vooral van... Uh, ja, we weten wel redelijk wat, maar we willen eigenlijk veel meer inzicht hebben. Hoeveel zijn het er nou? Dus... we, we, we we hebben wel een, een, een schatting van ongeveer 100.000 tot 2.000 boetparen, Maar hoeveel er werkelijk zijn... Nou, en pas als je weet hoeveel er zijn, kun je ze beter beschermen. Kun je ja, op bepaalde plekken waar ze dus minder achteruit gegaan zijn... kun je ze dus proberen te helpen. Ja. Want weet je nou hoeveel jongen er nodig zijn... om ze het jaar daarvoor, daarop weer terug te laten komen? Uh, Want sterven er waarschijnlijk veel ja, onderweg. Ja, het nou ja, zijn natuurlijk echt trackfalls. Dus die zijn in Afrika, die komen dan terug... Um, uh, bij andere soorten is wel berekend dat, dat je minimaal twee jongen zou moeten uh, grootbrengen... om in ieder geval de ouders te kunnen vervangen in geval van nood, als ze ouders overlijden. Uh, dat zal dus bij de boerswaarding ongeveer hetzelfde zijn. Alleen, uh, voordat een, een, jong, een, een nest uh, vier, vijf jongen... dat daar, als er maar één of twee überhaupt in Afrika terechtkomen... en er überhaupt ook weer terug kunnen komen, is het ja daarop. Ja, dat is natuurlijk best wel uh, riskant. Dus het is best lastig om, uh, om uh, als boerzwari om je hoofd boven water te houden. Als je nagaat, dat het dus ook de alle, alle maatregelen die ik net, net noemde... dat het dus gewoon minder goed gaat. Ja. Nu zei je, we willen meer te weten komen over dat dier. Wat gaat er dan gebeuren komend jaar? Nou, wat, wat we eigenlijk opgeroepen, en uh, vooral uh, gaan we gaan straks mensen oproepen om naar de jaar van de van de te uh, gaan kijken. Daar kun je uh, aangeven: ik wil eigenlijk wel uh, straks in uh, mei, juni, wil ik nesten gaan tellen. Dat is een uh, mogelijkheid. We gaan uh, proberen een onderzoek te starten dat mensen zeg maar eventjes twee bij 2,5 bij kilometer kilometerhokken kunnen claimen. Van ik ga dat gebied uitkomen. ik ga alle gebieden waarvan ik denk hier kan, zou de boerenzwaalu kunnen zitten, gaan we ga, ga ik, ga ik bekijken. En ja, een soort scorelijst van uh, is hier genoeg les en Is hier uh, zijn die slootjes aanwezig? Is hier grasland aanwezig? Alle factoren die belangrijk zijn voor een succesvol voetbal. En het is niet verschrikkelijk ver weg. Je kan gewoon een gebied ja, kiezen. Ja, ja huis. bij wijze van spreken iedereen in de buurt. Ja, ja, ja en ja, maar... op die site kun je kijken welke gebieden dan nog. Ja, dat is nu nog niet online, zijn. maar je kunt wel straks uh, je, je zeg maar je claimen. Maar die, die, on die online nestentelling, dus die, die nestentelling voor bewonen nesten, dat is, uh, daar kun je nu ja. al uh, kijken. Van, ja, en dan kun je dat vanaf uh, februari, nee, vanaf uh, natuurlijk april, mei, juni, als ze terugkomen. Komen, dan kun je dus tweemaal twee een telling doen. Dan kun je aan meedoen. Ja. En gaan jullie zelf nog concreet die, die, die boerenzwaar nu helpen met, met, met boeren of zo? Of, nou, uh, en, uh, we hebben samen met Volk, we hebben een erfscanlijst gemaakt. Dus mensen kunnen uh, aan de hand van uh, een soort checklist uh, kijken of een eigen boerenbedrijf uh, goed genoeg is om naar boerenzwaar te kunnen huisvesten. Dat uh, zijn maatregelen. We gaan ook zelf actief uh, het voorjaar wel kijken van ja, wat kunnen we zelf concreet doen om die boerenzwaar te helpen. Ja. Ja. Je kan ze nu niet zien, hè? Nu, dus nu, ze nu ze zijn ze niet... in Afrika. Die ver weg lekker warm in Afrika. Die hebben niks met sneeuw en ijs. Maar uh, dus, uh, als het goed is, komen ze eind, uh, eind maart komen ze terug. Ja. En als jij dan de eerste weer ziet? Dat, uh... Ja, dan uh, schrijf ik hem het op beetje... en dan probeer ik te kijken... of ik, ik probeer hem altijd voor 1 april, en dat doen de meeste volgers wel. Je doel is nu wel tussen 15 maart en 1 april... je eerste boerenzwalier van dat jaar te zien. Tussen 15 maart en 1 april, ja. ja. ja, ja dan moet dus eigenlijk dat... net voordat de echte lente begonnen is dat is voor jouw gevoel, voor mijn gevoel, ja, dan begint de lente voor mij betreft echt. Ja. En ben je dan een SMS aan Twitter met je vrienden van ik heb hem oh, jullie... al? <laughs> nee, ik stuur ik schrijf het op walem.nl op en dan weet iedereen van oh ja, hij is gezien. Maar ja, ik ben nooit de eerste, dus. Uh... Oké, okay. nou, Harvey, heel hartelijk bedankt en veel succes komend jaar. Straks na negen uur het hoorspel, eh, dan horen we hoe de kwetsbare boerenzwaluw elk voorjaar 8.000 kilometer vliegt en alle gevaren trotseert om vanuit Namibië naar Nederland te vliegen, om vervolgens hier te broeden en zijn jongen groot te brengen. Nou, Harvey van uh, Sovon Vogelonderzoek Nederland, heel hartelijk bedankt. U hoort, dat, uh, u hoort dat zo, dat spannende verhaal. Een uur lang de boerenzwaluw in verband met het jaar van de boerenzwaluw. Maar eerst even nieuws en ster van 9 uur. Tot uh, zo na 9. Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar.